In Oost-Syrië worden burgers uit het laatste IS-bolwerk Bagus geëvacueerd. Dat heeft een bron van de Syrische Democratische Strijdkrachten gezegd... tegen het Britse persbureau Reuters. Getuigen hebben tientallen vrachtwagens richting Bagus zien rijden. En dat zou kunnen betekenen dat de finale strijd om de stad eraan zit te komen. De Tweede Kamer is woedend over de fout die het kabinet heeft gemaakt bij de voorspelling van de energierekening voor 2019. Gebleken is dat huishoudens veel meer kwijt zijn aan gas en elektra dan eerder werd gedacht. Regeringspartij CDA noemde het onacceptabel en de VVD vindt de fout onvergeeflijk. En ook de oppositiepartijen zijn boos. Zij willen dat het kabinet toezeggingen doet dat de hogere energierekening wordt gecompenseerd als de koopkracht daardoor lager uitpakt dan eerder werd gezegd. Een vrachtwagenchauffeur het Nieuwegein is veroordeeld tot een jaar celstraf... omdat hij een scène heeft gezet dat hij is overvallen. In werkelijkheid ging hij er zelf met de kostbare buit vandoor. De chauffeur verklaarde dat hij in 2016 op een industrieterrein in Utrecht... met een wapen was gedwongen om naar Lelystad te rijden... waar hij naar eigen zeggen was beroofd. Maar uit onderzoek van het OM bleek al dat de man kort na het incident... zijn schulden begon af te betalen. De politie heeft bij toeval een man opgepakt die anderhalve maand geleden in een vuilniszak ontsnapte uit een gevangenis in Rotterdam. Agenten zagen de man van 26 lopen toen ze in een andere zaak een bedrijf in Rotterdam in de gaten hielden. De man had zich eind december verstopt in een grote vuilniszak met spullen van een handlanger die werd vrijgelaten. De handlanger werd een paar weken later al gearresteerd. Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt. In de kustgebieden schijnt vaker de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen. Op andere plaatsen zonnig. Het is dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Wij mogen geen eigen rechters spelen en ik wil geen eigen rechters spelen. Maar één ding zeg ik wel. De naam gebruiken, merset gebruikt. Dan krijg je een blauw bord. amsterdam aan het begin van de gemeente. Met een wit bord. Zandvoort rollen. Nou, dat vind ik geen goed plan. Dit is Zandvoort aan het Woord. Welkom dames en heren bij de eerste uitzending van Zandvoort aan het Woord. Het nieuwe opinieprogramma van ZFM Zandvoort. In dit programma ga ik iedere dinsdag van 6 tot 8... Uur het gesprek aan met diverse gasten over de culturele, maatschappelijke... en politieke ontwikkelingen in de omgeving Zandvoort. En u als luisteraar speelt daar een belangrijke rol in. U kunt namelijk live bij Zandvoort aan het Woord uh, meedoen met de discussie... Uh, door uh, met Twitter een bericht te sturen naar hashtag Zandvoort aan het Woord. Mijn naam is Bastiaan Toornend en ik ben uw presentator voor de komende twee uur. De onderwerpen van vandaag zijn de provincie... Haar populariteit, de kandidaat, statenleden en natuurlijk de komende verkiezingen. Tevens gaan we het hebben over de enquête die de gemeenteraad heeft uitgeschreven... om het profiel van de nieuwe burgemeester vast te stellen. En natuurlijk komen de goede en slechte eigenschappen van de oude burgemeester langs. Daarnaast hebben we een moment voor het culturele nieuws... en om uiteindelijk het programma af te sluiten met de wekelijkse column. Deze onderwerpen en meer bespreek ik met mijn gasten. Voor deze eerste uitzending heb ik een oude bekende van Zetterkum uitgenodigd, namelijk me. oud programmaleider Lenna van Den Haag. Zij no heeft haar eigen no reclamecommunicatiebedrijf hier in no Zandvoort misery. en is zeer actief lid van D60. Welkom, Lenna. Naast haar zit ook uit Zandvoort Marlène Sherp. Zij is kunstneres en zangeres, maar hier vooral als voorzitter van het bestuur van de PvdA in Zandvoort. Welkom Marlène. Dank En als laatste, maar niet least, Marije Strobos. Zij is eigenaar van het positief en happy lifestyle platform Plus een Beetje, waar zij vooral schrijft over positieve en fijne dingen in het leven voor elke vrouw die alles uit het leven wil halen. Welkom. Okay me, dankjewel. <laughs> uh, morgen over een maand gaan we... Morgen over een maand gaan we weer naar de stembus. En overal is te horen en te zien uh, dat de campagne weer begonnen is. Dit is Henk.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 BNL. En dan Daar ga je een discussie over. Dit is Henk. Terwijl de zorg kapot bezuinigd wordt en de directeuren en in Brussel het groot kapitaal en bijstand nee, voeren is. met een twee hoog achter met de pet. SP. Een schande. Dit is Denk. Dus niet Henk. Trap er niet in. Denk. Niet Henk. Dit is Henk.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 Henk heeft jarenlang op een gloeiende plaat in Boekarest gedanst... met een ring door zijn neus. Partij voor de dieren. Dat wil ik. Ja, natuurlijk. Dank je wel. Dit is... Ik moet even uh, denken. Ik zo... Niks zeggen. Was dit... Walter toch? Ben jij het? Walter. Kan hij mee zien? 50 plus. Kan hij mee zien? Dit is Henk. Henk is voor Fatsoen. Daarom stemt hij CDA. En oh ja, hij CDA. Ah, <laughs> die natuurlijk ook. Nee, dat is een CDA. Die oh. zang ja, natuurlijk nou, ook. Het is CDA. Het is Amstelijke. Dit is Henk. Henk op de south van Chicago. En hij weet dat het tijd voor verandering in Amerika. Crew links. Hope. Change. Yes, we can. I have a dream. Ich bin Einber Leader. One small step for man, I did not have sexual relations with Hank. Slogans vliegen ons weer om de oren. De flyers met veelbelovende beloftes dwarren door de straat. En bij vele winkelcentra zien we groene, rode, witte en blauwe hesjes staan. Met vooral de boodschap stem op ons. De landelijke politici eh, zijn zich, houden zich ineens weer bezig met de provincie. En Rutte, Klaver, Buma en Wilders duiken ineens op de meest vreemde plaatsen op. De aandacht voor de gewone man en vrouw zal de aankomende maand... Weer overweldigend zijn totdat de stemmen definitief geteld zijn. Toch blijkt dat de Provinciale Statenverkiezingen en de provincie zelf erg impopulair is. In 2015 ging slechts 47% van de Zandvorste stemgerechtigen naar de stembus. Zal deze keer anders zijn. De provincie heeft zelf onderzoek gedaan onder de vijf, 1500 Noord-Hollanders. Tweederde van hen geeft uh, aan in het onderzoek dat de verkiezingen voor de provincie belangrijk vinden, maar dat. 34% van deze twee derde geeft zelf aan niet op de hoogte te zijn... dat de verkiezingen op 20 maart gehouden gaan worden. Daarbij komt ook nog dat 35% van de totale Noord-Hollandse stemgerechtigen... eigenlijk niet goed weet waarvoor de provinciale staten zijn en wat zij doen. We kunnen dus spreken over een belangrijk politiek orgaan... in ons land met een enorm populariteitsprobleem. Tevens blijkt dat er ook uit onderzoek dat twee van de drie Noord-Hollanders, die ook werkelijk gaan stemmen... niet van tevoren weten op welke partij zij willen stemmen. Zij zijn de zwevende kiezer die veel uit, veelal twijfelen tussen twee partijen. Nu ben ik benieuwd naar wat u vindt. Uh, u kunt daarmee uh, een bericht uh, sturen via Twitter... met hashtag Zandvoort aan het woord. Marije. Uh, jij bent niet direct aan een politieke partij verbonden... en kijkt vooral uh, naar de positieve dingen in het leven. Klopt. Um, behoort stemmen van een, voor de Provinciale Statenverkiezingen... tot een van deze positieve dingen? Ja, ik moest er even over nadenken. Um, eerlijk gezegd, ik wist niet dat het 20 maart zover was. <laughs> maar... dus een van die luisteraars? Ja. Uh, het was dat, uh, dat ik een mail van jou kreeg uh, waar het in stond. En toen dacht ik, oh, wacht eventjes... Mm -hmm. um, Sowieso vind ik dat je altijd moet stemmen. Uh, je hebt niet voor niets het recht gekregen om te stemmen. Dus ik vind dat je altijd moet gaan stemmen. Mm -hmm. uh, maar de Provinciale staat is wel een ver van mijn bedshow. Ja. Uh, maar als je niet stemt, heb je ook geen recht van spreken, vind ik. Nee, nee dat is inderdaad een, goeie, een, een goed argument. Uh, maar waarom uh, zou het... Of hoe zou het wel tot een positief iets kunnen zijn voor de mensen? Nou ja, als jij je stem uitbrengt... Um, Praat je mee, sowieso. Mm -hmm. uh, politiek beïnvloedt be ons elke dag. O yeah. Of je het nou wil zien of niet wil zien. Je wordt er elke dag mee geconfronteerd. Um, en wat je daarmee doet, is aan jou. Mm -hmm. Kijk, je kan heel negatief gaan zitten zijn... omdat een regering iets heeft besloten. Dus of we het nou hebben over de zorgkosten die omhoog gaan of de BTW. Mm -hmm. Het is aan jou. Maar als je niks doet, dan kan je ook niks veranderen. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Um, even kijken, Lena. Jij houdt je ook bezig met reclame en communicatie... als ik het goed begrijp. Um, en daarom aan jou de vraag. Uh, doet de provincie genoeg aan haar image... of zouden ze meer moeten doen? Nou, het image, ja, daar is heel wat over te zeggen. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ze doen vrij veel, hoor. Als ik kijk naar de provincie Noord-Holland. Ik heb even wat, uh, wat opgezocht. De website is... Uh, is Vrij aardig en ook uh, ja, compleet ingericht, zeg maar, en up-to-date. Ze hebben een hele leuke Instagram-account, waar mm -hmm. ook regelmatig prijsvragen op staan van de leukste foto in de provincie. Maar ja, als je dan ziet hoeveel mensen eraan meedoen, ja, dat is gewoon weinig. Ja. Uh, dus uh, ik zou zeggen, ze, er is genoeg. Ze hebben een Facebook-pagina waar ze ook echt op reageren. Uh, waar als mensen een vraag hebben, geven ze ook echt antwoord. Dus um, ja, de kanalen die hebben ze, ze beheren het ook... alleen uh, het is nog niet zo bekend. Nou, dat is dan wel heel jammer als ze inderdaad wel zo hard hun best doen... dat ze weinig respons uh, eigenlijk krijgen... Um. Uh, Marlene, uh, de provincie heeft als een van haar taken... het bevorderen van kunst en cultuur in de omgeving. Nou, uh, bent u ook kunstenares, als ik het goed uh, nee, heb gezien? Nee, ik ben een hele oh, jij. Ja. Ja. Jij, sorry. Ja, ja. Jij ook uh, ik ben een oude, oude trol, maar het blijf een <laughs> jij. Ja, sorry. Um, uh, en, um, denkt u dat het, uh, de provincie ook bekend genoeg is onder de kunstenaars? Uh. Het nou, ligt er een beetje aan wat voor soort kunstenaars je hebt. Als je praat over theatergenootschap en dergelijke... Ja, die weten meestal de weg naar subsidies wel te vinden. Mm -hmm. Praat je over schilders, beeldhouwers, zoals ik bijvoorbeeld... dan is het een heel ander verhaal. Dat, ja, die, dan zou je projectmatig moeten werken, zeg maar. En, ja. Uh, ja, en daar zijn ook zeker wegen voor te vinden. Voor, uh, dat betekent kunsten, kunst zeker ook met educatie, kunst-educatie. Maar mm -hmm. als kunstenaar, desgevens als je dat zoekt... en de weg een beetje vindt, zeker wel een en ander te halen valt. ja. Um, maar verder is het. Uh, het is niet zo dat uh, je gaat even naar de, naar de website van de uh, provincie Noord-Holland en de weg is gelijk duidelijk. Een beetje geleden was een goed initiatief in Haarlem uh, hadden echt een, waar een website begonnen om kunstenaars met het publiek in uh, contact te brengen. En dat is ergens weer een, een, een mooie doodgestorven. En dat is eigenlijk. Een, dat is wel jammer dat soort ja, ja, ja, dingen dat gebeuren. ging heel goed. Ja, Toen kregen we in 2008, 2009 dat gezeur uh, over de linkse hobby's. Mm -hmm. um, maar mijn favoriete uitspraak voor mij is altijd wel van uh, een vraag... die aan Winston Churchill werd gesteld in de uh, Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is een vraag omtrent van... Um, waarom moeten we niks aan het kunstbudget doen? Waarom blijf je daar gewoon geld in investeren? 90% van alle gelden ging naar de oorlog toe. 10% uh, voor de overige dingen, waaronder ook nog kunst. Mm -hmm. Het antwoord van uh, Churchill was gewoon het enige goede antwoord. Hij zei van, ja, waar vechten we anders voor? Ja. We vechten voor onze cultuur. Voor, uh, onze cultuur is onze omgeving, is wat we zijn. Mm -hmm. En dat, uh, dat is ook de inzet van deze oorlog. En dat uh, wordt hier in Nederland wel eens vergeten. Ja. Um, ja, en de provincie heeft daar natuurlijk een mooie taak... om uh, dat eigenlijk wat bekender te maken. Ja. Maar, zeker gezien de commercialisering van de kunst. Uh, je wordt een beetje geacht... Je, boterham te kunnen verdienen. Terwijl, ja, het is niet altijd de makkelijkste weg om uh, uh, binnen de kunst je, uh, je boterham te verdienen. Je, bent, je moet wel zelfstandiger zijn. Je moet je kunnen uiten. Je moet je, je marktwaarde kunnen in geld om kunnen zetten. Dat is ja, ja. lastig. Wat dat betreft zou het wel aardig zijn als uh, de provincie Noord-Holland daar wat wat harder aan zou gaan trekken. Inderdaad. Ja, wat duidelijker zou zijn. Ja. Ja, ik, weet zelf, ik ben zelf theatermaker, acteur. Ja, betreft, en Ik weet ja. dat wij over het algemeen wel het kunnen vinden. Ja. De provincie. Maar ja, als de kunstenaars zelf het uh, moeilijker kunnen vinden... of dat ze daar uh, de provincie meer aan zou kunnen, kunnen doen... zou dat natuurlijk mooi zijn. Um, in dit programma praten we meestal naar alleen van een stelling... die ik de gasten en u als luisteraar natuurlijk voorleg. En mijn eerste stelling is dan ook... De provinciale staten en waterschapverkiezingen zouden alleen over de provincie en de waterschappen moeten gaan. U kunt met ons meepraten hier in de studio uh, door een bericht te sturen met hashtag Zandvoort aan het uh, woord. Maar nu uh, luisteren we eerst nog even naar het liedje De Koning Zijn van Pieter Deks uit zijn cabaretprogramma Spot.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 telling me that it gets better does it ever help me it's like the walls are keeping it sometimes i feel be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are keeping in. Sometimes I Sometimes I feel like U luistert naar Zandvoort aan het woord en het opinieprogramma van Gert van Sanktpol. Dus... Zingere zing vrijheid. Stelling is uh, dat de provinciale statenverkiezingen en waterschapverkiezingen alleen over de provincie uh, en over de waterschappen zouden moeten gaan en niet over eventuele landelijke issues. Um, even kijken. Lena, wat vind jij van deze stelling? Nou, laat ik gewoon maar eerlijk zeggen. Ik begrijp de stelling niet zo goed. En waarom begrijp je de stelling niet goed? Nou, wat jij zegt, het gaat toch over de verkiezingen en over, uh, over uh, waterschappen. Dus ik begrijp niet precies wat jij bedoelt met die stelling. En wat ik bedoel is eigenlijk dat we veelal in het nieuws of in, in, in de uh, uh, kranten... Uh, vooral zien dat het nu bijvoorbeeld gaat over de Eerste Kamer of over landelijke issues... Het gaat weinig over echt provincie-issues. Behalve als je echt naar de website van de provincie bijvoorbeeld gaat. Oké, okay, dat bedoel ik. Uh, uh, mijn vraag is eigenlijk van... Uh, zouden of de stelling is eigenlijk... We zouden landelijk gewoon het over de provincies moeten hebben. En niet over welke landelijke issues dan ook. Ja, nou, daar ben ik het wel met je eens. Uh, alleen denk ik ook dat... Uh, waar veel mensen naar kijken, zijn toch landelijke media. En dan heb ik het niet alleen over televisie... maar ook over kranten of radio. En ja, uh, zij uh, nodigen vaak uh, mensen uit... Die, uh, die met landelijk nieuws of met landelijke partijen te maken hebben. Mm -hmm. uh, maar dat houdt niet in dat de Provinciale uh, staten of, de, of dat zij, of de, raads, nee, de raadsleden, de statenleden, dat zij, uh, dat zij niet in het nieuws komen. Ik denk dat je dan andere kanalen nodig hebt om te weten van waar, uh, ja, waar staan zij voor en wat doen zij. Okay. Ja. Uh, bijvoorbeeld lokale media, die krijgen, ja, zij krijgen bijvoorbeeld veel vaker persberichten te, te zien en te horen... van mensen die, van, die in de provincie, uh, in de raad zitten of in de, in de staat zitten. En die allerlei dingen gaan doen of initiatieven on, uh, ontplooien. En ja, dat komt helaas niet over in de landelijke media, maar ja, in de lokale wel... Dus ik denk dat het ook uh, iets is aan, uh, aan ons, de lezer, de kijker, de luisteraar, dat we ons ook even moeten fine-tunen naar andere media. Oké, okay, en Marlene, ben je dat daarmee eens? Uh. Uh, <coughs> ja, voor een de deel wel natuurlijk. Uh, maar wat ik, uh, Zoals jij, een van je verstellingen die je gezegd hebt van uh, provincie, provinciaal statenverkiezingen zijn impopulair. Ja. Yeah. Ik denk dat dat een beetje een verkeerd woord is. Ik denk dat onbekend beter woord is. Onbekend. Ja. Onbekend. En onbekend maakt onbemind. Mm -hmm. En um, nou, als je bedenkt, wat, wat, gaan die, wat gaan die provinciale statenverkiezingen over? Als je, ja, eigenlijk als je om je heen kijkt alleen al. Mm -hmm. Als je kijkt naar de infrastructuur op alle gebieden. De straten, de wegen, de bebouwing. Waar wordt wat gebouwd? Waar komen industrieterreinen? Waar zetten we molens neer? Waar mogen we de boten varen en aanleggen? En weven we het allemaal. Uh, dat zijn allemaal structuren... die de, die de provincie uitzet. En die volgens uh, gemeenten invulling aangeeft. En uh, ja, als jij wil weten... we praten even over Zandvoort. Uh, ja. Kunnen we, kunnen we kunnen het ons veroorloven... om een Grand Prix in Zandvoort uh, te organiseren? Ja. Nou, daar, daar komt de... Uh, provincie om de hoek kijken. Want er zijn, Zandvoort heeft omliggende gemeentes... die er niet allemaal... even enthousiast over zijn. En uh, ja, er moet toch... Begrepen, een modus gevonden worden... Dat, in Zandvoort willen we het allemaal heel graag. tenminste is een grote meerderheid en om geven te geven, minder graag. Moet er moet een modus gevonden worden waarop de organisatie van de, organisatie van de Grand Prix uh, het zo voor elkaar krijgt. Mm -hmm. Dat uh, de toegangswegen gefaciliteerd worden, dat alles werkt, dat overlast zo min mogelijk is. En, ja, en daarvoor, komt, daarvoor heb je een overkoepelend uh, orgaan nodig als de provincie... Eigenlijk zou de provincie dat, dat moeten gebruiken om uh, in hun campagnes. Want dan dat staat dichter bij de mensen in het ja, uh, thuis. Ze nou ja, dus gebruiken het ook in een campagne. Als je eigenlijk goed wil weten wat de provincie voor, voor jou, uh, als bewoner van een bepaalde gemeente uh, kan betekenen, dan hoef je eigenlijk alleen maar naar de stemwijzer te gaan. Er worden allerlei onderwerpen worden daar aange, aangediend uh, die, waarvan je zegt van oké. Okay, uh, Overdek. Uh, dit gaat over mogen we bouwen in groene, groene gebieden? Uh, mogen we windmolens langs, langs de rivier of kanaal zetten? Om uh, dingen waarvan je, waar je achteraf als het al gebouwd wordt, neergezet wordt, er een hele expliciete, iedereen een hele expliciete mening over hebt, mm -hmm. maar op de voorkant wordt uh, af, uh, ja. Maar, maar dan ga ik heel even de advocaat van de luifel spelen. Uh, wat nu moet de kiezer moeite gaan doen? Um, indirect of direct, om achter te komen waar de wat de provincie doet en waarom uh, en dergelijke. Nou ben ik zelf uh, redelijk uh, uh, politiek bewust en, en ben ik er wel mee bezig. Ja. Um, zeker als je zo'n soort radioprogramma gaat maken. Um, nou zijn jullie dat, maar Marije, ben jij uh, heel politiek bewust bezig... en ben je op de hoogte wat de provincie allemaal doet? Nee. Nee. Dat... Nou, ik ook niet hoor. Het is, ik, vind, ik vind ze Laten vrij onzichtbaar. Je, je vindt het... ze vrij onzichtbaar. Als ik naar de ja. website ga, dan zie ik het. Ik zie ook wel de social media kanalen. Hm. Maar in het dagelijks leven... Nee, ik terwijl ik... eigenlijk... tenminste, zo begrijp ik ook uit een Malernes Verhaal. hebben we er dagelijks... Ja. in ons dagelijks leven heel veel mee te maken. Het gaat eigenlijk. ook over woningbouw. Uh, je hoort genoeg mensen klagen van... Uh, ik sta te lang op een wachtlijst voor een woning. Het zijn allemaal dingen die ons dagelijks beïnvloeden... Hm. Dus in feite beïnvloedt het je ook in je geluk. Want er is een basisveiligheid. Je hebt een huis nodig. Een dak boven je hoofd maakt je blij. Alleen ja. um, niemand is zich er bewust van... wat de taak van de provincie daarin is. En ik denk dat ze zo onzichtbaar zijn op het moment... dat ik ben niet uh, op mijn achterhoofd gevallen. Ik volg wel heel veel media. Maar ik was me er niet bewust van dat de verkiezingen eraan kwamen. En dat vind ik nee. wel echt een dingetje. Dat ik echt denk van, ja jongens... Um, het is bijna 20 maart. En we kunnen wel zeggen, het is pas 19 februari. Maar voor je het weet is het 20 maart. En dan staan we daar en dan heb je weer zo'n lage opkomst. Nou ja, dat is, dat is mijn idee dus ook eigenlijk. Omdat uh, ik zelf uh, merk bij mensen in mijn omgeving... dat ze absoluut niet doorhebben dat het 20 maart al de verkiezingen zijn. En ik heel erg vanuit politici, maar ook vanuit de provincie... een beetje het gevoel krijg dat ik als kiezer... mijn best moet doen om de informatie te krijgen... Terwijl, eigenlijk willen ze toch ook dat wij op hen stemmen. Uh, bijvoorbeeld, jij bent lid van D66. Wat doet D66 er bijvoorbeeld aan, Lena? De, uh, om meer mensen naar de stembus te krijgen? Nou, provinciaal weet ik dat niet. Nee. Want ik hou me daar eerlijk niet gezegd mee. niet mee bezig. Maar in Zandvoort? Nou, in Zandvoort proberen we inderdaad via de social media... vooral mensen te triggeren. En ja, ik denk dat ze ook meer moeten adverteren. Ja, ik ben ik met dat, je eens. Want, ja, daar, maar ja, het kost allemaal geld natuurlijk. Uh -huh. En daar ligt ook nog wel een beetje een, een pijnlijk puntje. Maar social media is wel het medium om ja, te adverteren. Lot. En helemaal, uh, als je de jeugd wil bereiken... of jongeren wil bereiken, is social media wel het medium. Ja, en nee, ik nee, daar zie heb je niks. gelijk in. Nee, ik, nog niet. En het <laughs> maar is nog maar een zijn... maand. Dus dan denk ik van, ja jongens... als je wil dat mensen naar de stembus gaan... Uh, moet je wel wat gaan doen. Moet ja, je jij denkt komen? dat ze eerder moeten beginnen, bijvoorbeeld? Want ik weet zeker, binnen nou ja, zeg maar één, twee weken van tevoren... dan barst het feest los. Dan worden je ja, helemaal dood niet mee gegooid. Nee, hey, dat weet ik niet. Dat vraag maar af aan jou. Ik, nou ja, als denk, je het bekender wel. wil maken... Ja. Tenminste, dat is, mijn, dat is mijn, mijn insteek ook. De landelijke verkiezingen, als er landelijke verkiezingen zijn... worden meer dan een half jaar van tevoren al... De eerste stappen gedaan. Nou weet ik dat de campagnes ook ergens in november al begonnen zijn. Um... Nee, de aftrap was afgelopen woensdag. Ja, we nee, dat de was de officiële aftrap. Ja, de maar ging met het, het, de het de hele klimaatdiscussie die er is geweest... Uh, Buma die opeens heel erg terughoudend werd en dergelijke... dat had ook wel degelijk met de komende verkiezingen te maken. Nou is het mijn optiek... Nou is het mijn optiek zouden we niet iets meer dan een maand van tevoren... de aftrap is net geweest... Um, meer uh, informatie moeten krijgen als kiezer zijn. Uh, Marlene. Ja, nou dat is inderdaad een probleem. Wat een beetje om de hoek komt kijken natuurlijk... is vorig jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen. Mm -hmm. Dat heeft uh, voor heel veel leden van actieve, actieve leden van partijen... Heeft best veel energie gekost. Uh, gevoelsmatig zijn die net voorbij... en de volgende verkiezingen staan er eigenlijk alweer aan te komen. Dus je wil ook niet... Uh, wil de mensen ook niet uh, overladen met uh, weer een aantal verkiezingsbeloftes of programma's. We ja. willen een bepaald tijdsbestek tussen hebben. En ja, uh, ook voor de Partij van de Arbeid voor, uh, geldt dat afgelopen woensdag uh, aftrap is gegeven. Ja. Het en uh, ja, er is een programma ontwikkeld. Uh, ja, ik, ik zit dan uh, voor de Partij van de Arbeid in het bestuur van het zuid kennemerland Ja. Coördinatie voor, voor Zandvoort. Ja. Dat betekent dus ook Haarlem, Heemstede en uh, uh, Bloemendaal. En uh, ja, daar zijn dus wel degelijk plannen om de wijk in te gaan. En uh, politieke cafés te organiseren. Om mensen gewoon te mobiliseren. Maar ja, wat je wel vaak hebt, is natuurlijk je bereikt de mensen die bereikt willen worden. Ja. Een beetje om, uh, hoe bereik je de mensen die niet 1, 2, 3 bereikt willen worden? Nou ja, jij moet er alles vanaf weten, Lena, met uh, PR communicatie. Dat, uh, Het is lastig. Het is, dat wel is. Heel lastig. Ja, je... je wat jij zegt, je, je bereikt eigenlijk altijd al de mensen die het al weten of die je uh, die, die al volgen bij wijze van. Maar probeer uh, Jan met de pet maar uh, te bereiken die totaal niet geïnteresseerd is of ook geen geld heeft. Uh, niet naar uh, uh, media luistert of kijkt. Of, ja, dan ja, dan maar wordt maar ook, het heel moeilijk gemaakt. Ook dat uh, eigenlijk die landelijke politie dusdanig onverantwoordelijk bezig zijn om, het, om de provinciale staat en vorig jaar de, gemeenten, de gemeenteverkiezingen. Naar een landelijk niveau te trekken. Ja. Dat ja. Ze kapen ze dus. Ze kapen ze. Ja, het is allemaal. Het is eigenlijk uh, niet meer dan een, dan een, dan een, dan een glorieuze peiling. Ja, dat is de stand van ja. Dan kom ik eigenlijk automatisch hierdoor, mede door deze opmerking. bij mijn tweede stelling. En die gaan we zo meteen na de muziek uh, uh, verder bespreken. Um, maar mijn tweede, tweede stelling is. de verkiezingen van de Eerste Kamer. want dat is het landelijke gedeelte. zou eigenlijk ontkoppeld moeten worden van de provinciale staten. Waardoor de provinciale statenverkiezingen... weer gewoon over de provincie gaat. En niet meer vooral over of, de kabinet, of het kabinet... wel zijn meerderheid krijgt. Uh, dat uh, zo verder hier bij Zandvoort aan het woord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 Try the little Freddy mm -hmm. I've got an entity mine Najib Amali. Uh, voor, de, uh, voor de muziek uh, heb ik mijn gasten een stelling voorgelegd... Uh, dat de verkiezingen van de provincie en die uh, van de Eerste Kamer ontkoppeld zouden moeten worden. Nou kunt u ook uw mening geven via Twitter met een uh, bericht uh, waar u de hashtag gebruikt... Hashtag Zandvoort aan het woord. Natuurlijk kunt u deze hashtag ook op Facebook of Instagram gebruiken. Dan gaan we even kijken of we dat kunnen vinden. Um, wat vindt de BVDA ervan of wat vind jij ervan, Marlene, uh, van deze stelling? Ja, ik vind het een hele moeilijke Bastiaan. Uh, je hebt natuurlijk, uh, we hebben de Tweede Kamer, de verkiezingen. Dat, uh, die maken het beleid van ons land. En we hebben de Eerste Kamer als controleorgaan. En dat moet op een gegeven moment ook uh, op een bepaalde manier samengesteld worden, ergens vandaan. Er mm is -hmm. um, dus de laatste tijd is voor gekozen om dat te doen via de uh, provinciale staten. Om de, de stemmen, zoals ze daar uh, uiteindelijk uh, terechtkomen, door te vertalen naar de Eerste Kamer. Nou, ik ben zelf geen politicoloog. Ik weet niet precies alle ins en outs hoe je dat zou moeten doen. Maar wat ik wel weet is. Uh, dit jaar zijn er al drie verkiezingen Ja. Europa komt er ook aan. Vorig jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen. Twee jaar geleden waren de landelijke verkiezingen. Um, het zijn heel veel verkiezingen. En, uh, wat ik net van jou hoorde ook was... Uh, nou, het is ...mogelijk om de aparte verkiezingen voor de Eerste Kamer uh, neer te zetten. Mm -hmm. um, alles valt in staat eigenlijk met het hele gedoe van de Tweede Kamer politici... ...dat ze uh, de Eerste Kamer politiek maken. Ze maken het belangrijk. En, uh, terwijl... De, Controlefunctie die ze feitelijk hebben, die wordt uh, verpo verpolitiseerd. gepolitiseerd ja. En uh, vertaald naar uh, de peiling van de dag, de smaak van de dag. En, ja, hoe los je dat op? Mm -hmm. Ik denk dat het zoals nu is eigenlijk de best mogelijke oplossing is voor dit moment. Dit uh, wel nou, de best mogelijke oplossing. Ja, ik zou het niet 21 anders weten. En Marije vind, je, of, uh, ja, Marije, vind jij dat ook? Nou ja, ik denk dat je op een gegeven moment verkiezingsmoe wordt. als... Mens zijn dan. En dat je dan, uh, als je weer je moet gaan verdiepen in een verkiezing. Ja, doe we honest? Ik doe dat niet. Nee, dat, dat, dat snap ik. Maar de vraag is er ook een <laughs> beetje, omdat je natuurlijk ook veel partijen op zien komen, die, nou ja, deze zestig is de oudste ervan, uh, maar die wel voor meer democratie zijn en eigenlijk zeggen we moeten vaker stemmen of meer betrokken zijn bij de burger. Uh, dan zou een extra verkiezing in principe betekenen... dat de burger meer invloed heeft. Want nu hebben ze geen invloed op degene die in de Eerste Kamer komt. Ik bedoel, ze kunnen wel de partij aangeven... Maar, ze kunnen, uh, uh, maar dat doen ze via de Provinciale Statenverkiezingen. Dus degene die ze in de provincie willen... die komt dan ook automatisch voor hun stem in principe in de Eerste Kamer. Ja, ja het is gekunsteld natuurlijk. Hè? Ja, ja, natuurlijk. Het is ja, hoe doe je het beter? beter. Dat, uh, en Lennar, wat denk jij? Ja, ik denk dat wat, wat we nu hebben... dat dat op zich ook nu het beste is. Uh, als je alles uit elkaar weer gaat trekken... dan is er nog meer, ontstaat er nog meer verwarring. Mm -hmm. En uh, dan wordt nog ook, uh, worden er ander, allerlei kunstmatige onderwerpen aangedragen... om het ja. ook maar enigszins interessant te laten lijken. Mm -hmm. En ik denk dat dat niet bevoordelijk is. Ik nee. vraag me ook af hoeveel mensen überhaupt nu nog weten wat de Eerste Kamer doet. Oké, okay. uh, maar dat is natuurlijk. Nee. Momenteel is de Eerste Kamer behoorlijk hot. Ja, en, is hot, en, maar. En een paar jaar geleden, met Rutte 2 was het, waar de PVDA ook onderhebben, was de Eerste Kamer op een gegeven moment ook hot. Want ze hadden geen meerderheid meer. Dat dreigt nu weer te. Gebeuren. Ja, maar dan trek je het dus weer landelijk. Want ja, dat, het, het, dat, je, het dreigt een minderheid te worden op een gegeven moment. Mm -hmm. maar, ja, het is natuurlijk eigenlijk van de gekken... <laughs> dat uh, een keuze, een provinciale keuze... bepalend wordt voor de landelijke politiek. Ja, dat ja, is, dat is, ja, ja, dat, dat, is dat sowieso. Het, verschil wow. het ja. zou zijn dat ze voor, uh, voor Zandvoort, de gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort... zouden bepalen hoe... Uh, hoe het in Den Haag straks alles af gaat lopen... want hoe de Partij van de Arbeid, D66 en DVD... in zandvoort zijn voor dat wordt de Eerste Kamer. Het gaat volgens de Tweede Kamer controleren. Eigenlijk mm hetzelfde -hmm. als de provinciale Staten dat nu doet. Het is gewoon heel erg gekunsteld. Maar hoe doe je het anders? Dat, ja, dat, ik, ik weet het dat, dat, ook dat, niet. Dat, dat is het lastige. Nee, maar dat, ik weet dat de uh, Eerste Kamer is eigenlijk een controle... Uh, uh, maar het feit instituut heeft het ook gebaat als de nou ja. stemmenverhoudingen compleet anders liggen. Dat, ja. dat versterkt de controlefunctie. Ja, daarom, daarom. Maar, maar dat, dat geeft het... ook macht op dat moment. Ja. Dat, uh, dat, uh, dat maakt het juist vervelend. Maar mm -hmm. het is toch niet alleen controlerend? Dat is toch, ze moeten toch ook bepaalde wetten goedkeuren dat het. Maar worden. dat is toch controlerend? Ja. Ze moeten controleren of ze, of ze, voldoen, of ze ja. voldoen aan uh, waar ze officieel het aan moet, of voldoen. Ja, goed, maar ik, ik, uh, dacht, ik, ik vind wel. Oké. Okay. Dat, uh, nee, dat is de, want in principe, ik weet dat al jaren, één keer in de zoveel tijd... weet ik dat de SP, die uh, dient de motie in de Eerste Kamer in... om zichzelf op te heven. Dat de Eerste Kamer opgeheven wordt. Dat doen ze één keer in de zoveel tijd. Ze krijgen nooit genoeg stemmen ervoor. Uh, bijna altijd uh, wordt de motie gewoon weggestemd. Uh, maar uh, aangezien we ook de Raad van State hebben... Uh, zeggen zij... Um, dat de eerste kamer in principe niet uh, voor de controlepositie meer nodig zou zijn. Dat is hun. Uh, het is niet mijn mening. Het is hetgeen wat de SP in principe al jaren uh, aangeeft. Um, wat vinden jullie ervan? Vinden jullie een extra controle naast de raad van state de eerste kamer uh, belangrijk of juist niet? Ja. Ja, een goede ik zit ook nog even na. Ik, ja. ik vind dat regeringen moeten gecontroleerd worden... want anders, ja, krijg je dat gewoon, uh, anders kan er van alles gebeuren gewoon. Dat, uh, maar uh, moet je controle op controle hebben? Controle op controle, ja, ik weet niet. De Raad van State bepaalt namelijk gewoon of ja. een wet kan of niet. Ja. Uh, en soms wordt er wel eens iets in elkaar gekunsteld door de Tweede Kamer... en dan klopt het gewoon niet, kan het wetmatig niet. Nee. Nou ja, dan, dat doet de Raad van State. Wat doet de Eerste Kamer dan... Uh, anders dan de Tweede Kamer om nog eens een keer over de... Ja. Nou, wat mij betreft gaat dit, uh, deze discussie nu een beetje, een beetje ver. Het gaat, mm -hmm. het eigenlijk, Snap uh, ik. Het gaat, eigenlijk, het gaat nu al eigenlijk van klopt ons politieke oh. systeem. Mm -hmm. Ja, daar heb ik ook niet zo heel veel uh, het, uh, uh, mee. Daar heb ik zelf te weinig verstand van. Wat ik wel weet is uh, de mate waarin uh, de landelijke politici het naar zich toe trekken. Ja. Uh, ja het, het werkt dus zo omdat die Eerste Kamer blijkbaar de laatste jaren een bepaalde macht hebben gekregen. Uh, maar dat is dus niet zo hoe het zou moeten zijn. En, uh, en dus eigenlijk, ik kom weer terug bij die vraag van in, in hoeverre is, uh, zijn de Provinciale staten impopulair of onbekend mm -hmm. eigenlijk en onbemind daarmee? Uh, ja, er ligt een stukje toch een stukje uh, PR-verhaal van de, van de provincie naar de, naar de bewoners toe. Hoe maak je duidelijk wat het belang is van de ja. provincie... Wij nee, als inwoner van een gemeente, zeker inwoner van een provincie. Ja. En ja, als je dan uh, zegt, we hebben hier in Zandvoort hebben een klein industriegebied. en uh, uh, we willen de windmolens, uh, ik noem het even een dwarsstraat in zee hebben. waar het behoorlijk tegen geprotesteerd is. Want ja, dat, uh, uh, dat willen we niet. Want van de PvdA zeggen we, ja, we willen ze niet te veel in het zicht. We hebben ze het liefst op industrieterreinen of zo. Ja. Uh, nou, de besluit op een gegeven moment is soms hier op het industrieterreintje 30 molens neergezet. Ja, dat wordt bepaald door de provincie. Of dat kan, ja of nee. Mm -hmm. En als ze op een gegeven moment blijkbaar neergezet worden... dan is er een probleem vanuit de bevolking of zo. Terwijl je van tevoren je stem bekend had kunnen maken. Dat willen, wat willen we nu wel. Willen we ze ja. langs de dijken? Willen we ze in weilanden? Of willen we ze op industrieterreinen? Ja, die provincie geeft natuurlijk grove structuur aan. en Die gemeentes die vullen ze verder in. Mm -hmm. en, uh, maar het maar is ook een zonder... beetje opvoeding, hè? Van... van van ons als uh, ja, ja ja ja het is lastig en we worden opgeslokt ook door uh, de landelijke politici want daar ligt ook een stukje verantwoordelijkheid zij moeten niet ja. voor hun eigen ego gaan maar zorgen dat de provinciale ja. staat inderdaad meer naar voren wordt geschoven ze dus zouden is, moeten uh, doen wat ze zouden moeten doen ja, ja. een belang bij de provincie leggen ja en niet daar naar zichzelf ook een democratisch belang ja, ja dat, uh, dat wordt vergeten op ja, ja, ben ik een beetje eens. Dat, dat is uh, jammer. Ja. Dat, uh, nou, dan uh, sluit ik hierbij deze uh, tweede stelling. Dan ga ik over naar de uh, culturele uh, agenda. Um, als theatermaker en schrijver uh, ben ik natuurlijk altijd voor meer aandacht voor de kunst en cultuur. Uh, daarom hebben we in dit programma altijd uh, wat tijd voor en ruimte. Voor de komende culturele evenementen die in, rondom en, uh, uh, ja, in en rondom Zandvoort plaatsvinden. Um, even kijken. Um, te, daarbij moet ik ook nog vermelden: dat gaan we één keer in de maand met Zandvoort aan het woord uh, cultuur maken. Dat betekent dat we uh, één keer in de maand een uitzending hebben die specifiek gaat over. Uh, kunst of cultuur in de omgeving. Uh, daar nodig ik dan uh, kunstenaars en uh, theatermakers en acteurs uit... om uh, te spreken over wat zij doen uh, in deze omgeving... wat betreft cultuur en kunst. Uh, de eerste daarvan zal dinsdag 5 maart om tussen 6 en 8 zijn. Even kijken. De aanstaande zaterdag op 23 februari van half 8 tot half 11 is er in het theater De Krocht weer een cabaret aan zee. Kaarten kosten slechts 5 euro en zijn te koop bij De Bruna. De teksten zijn van Willem van der Vriend en Beb Zwerus en op het geheel wordt ondersteund met liedjes die gezongen worden... door De Scharkopjes. In Zandvoort Museum is nog steeds de tentoonstelling We Gaan Naar Zandvoort. Deze is nog tot 10 maart te zien. Tevens organiseert het museum de komende zondag 24 februari een verhalenmiddag. Van 2 tot 4 kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee luisteren naar de verhalen van Freek Veldig en Mieke Hollander... Uh, omdat er het natuurlijk nu voorjaarsvakantie is... is er bij het uh, toneel en filmschuur in Haarlem... van alles te doen voor kinderen. Zoals workshops, uh, een hologram-pyramide maken... Uh, stop motion, waarin je een eigen animatiefilm uh, leert maken... en uh, spring in je tekening. Waar je met een tekening die je eerst maakt... een verhaal op toneel leert zetten. Uh, afgelopen donderdag op uh, Valentijnsdag... is de vernieuwde burgemeester Venneplein ook is naast het burgemeester Venneplein, ook een fototentoonstelling geopend... met de 15 mooiste Zandvoortse zonsondergangen. Deze foto's zijn te zien op de boulevard. Hans Schoen is in de Krokkersvakantie weer terug in het zaaltje Marlijn. Het Poppenhuistheater speelt van zondag 17 februari... tot en met vrijdag 22 februari... de spannende en vrolijke voorstelling. Een grote, dikke... Pannenkoek. Um, tot en met vrijdag speelt ook de voorstelling uh, Glittergroenten van Marijke Kots in het Verhalenhuis in Haarlem. Gl Glittergroenten gaat over een groentetuin waar standaard groenten staan. Maar als er ineens een nieuw soort groenten in de tuin komt, lijkt alles ineens anders te worden. Uh, morgenmiddag is er een bijzondere voorstelling in, het, in de Philharmonie in Haarlem. De voorstelling uh, heet de zus van Mozart en ik kan u persoonlijk deze voorstelling aanraden. Uh, want het gaat werkelijk over de zus van Mozart. Was zij uh, ook een wonderkind en kon ze alleen maar uh, werd ze niet bekend omdat ze vrouw was uh, of was dat niet waar? Um, in de Stadsschouwburg in Haarlem speelt morgenavond het duel um, een voorstelling van het Nationaal Theater in, het, uh, in samenwerking met Oostpol. Ook deze voorstelling kan ik u zeer aanraden. Um, de dag erna speelt uh, Alone at Home, uh, wat een dikke knipoog is naar uh, de bekende film Home Alone. En ik persoonlijk u sterk kan aanraden. Uh, mocht u van opera houden, dan kunt u het beste vrijdag naar de Schouwburg gaan. Want de voorstelling uh, da staat daar dan uh, uh, de voorstelling Carmen uh, met Tania Cross en de crossovers. Uh, dan is het ook nog uh, op vrijdag om vier uur in een openbare repetitie van de toneelschuurproducties. Waar je uh, de repetitie mee kan maken van de komende voorstelling, de... Getemde fakes van William Shakespeare. De toegang voor deze repetities is geheel gratis. Maar we kunnen niet meer zonder, Dat maakt het mis zo bijzonder lief zijn voor elkaar. Daarin schuilt het grootste wonder. We doen de lampen uit komt. Ligt tot zijn recht. En denk aan wat je dacht, maar nog niet hardop hebt gezegd. En laten wij je helpen, want er zit nog in de fles. En zeg gewoon ik hou van jou en drinken met mij op kerst. Op de liefde en het leven. En op vrede met elkaar, op vergeten en vergeven, en op het nieuwe jaar. Zo bijzonder, we lief zijn voor elkaar En daarin schuilt het grootste wonder Voor een kerstfeest, allemaal Een voor een kerstfeest In een land van hoop, er's een rivier.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 Come on.